4 uur. Ember met het NOS-journaal. Ten noordoosten van Japan is een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ongeveer 215 kilometer uit de kust. Het Weerinstituut in Japan had een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar dat is weer ingetrokken. Er werd gewaarschuwd voor een golf van maximaal een meter hoog, maar die heeft de kust nooit bereikt. In Niger zijn meer dan 160 mensen opgepakt die banden zouden hebben met de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Een van de arrestanten zou een prominent lid van Boko Haram zijn. Hij zou een rol hebben gespeeld bij een aanval op de grensplaats Bosso anderhalve week geleden. De terreurbeweging is al jaren actief in Nigeria, maar valt sinds kort ook buurlanden aan, waaronder Niger. De Amerikaanse president Obama heeft de Deense premier Torning Schmidt gecondoleerd vanwege de aanslagen van afgelopen weekend in Kopenhagen. In een telefoongesprek met Torning Schmidt zei Obama zich solidair te voelen met de Denen. De Amerikaanse president heeft aangeboden samen te werken om terreur aan te pakken. Hij heeft Denemarken uitgenodigd voor de antiterreurtop woensdag in het Witte Huis. Ook de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb en burgemeesters van onder meer Parijs en Boston gaan naar Washington. In het zuiden van de Amerikaanse staat West Virginia is een trein met olie ontspoord. Na het ongeluk ontstond er een enorme vlammenzee. Er raakte niemand zwaar gewond, wel moest er iemand worden behandeld na het inademen van rook. De ontspoorde trein vervoerde meer dan 100 wagons met olie. Zeker 14 treinstellen ontplofte of vlogen in brand. Er zijn ook wagons in een rivier naast het spoor terechtgekomen. Uit voorzorg zijn er een paar honderd families uit twee dorpen in de buurt geëvacueerd. Het weer, vanochtend wolkenvelden en wat lichte regen. In de loop van de dag komt vanuit het noordwesten wat zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, Met nu de nacht. Created us, I was running, we collided.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 He is going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 your time with